Gelukkig uh, konden ze al tellen in 1966 en 1965. Zeker deze man, Len Barry. En hij maakte het een, een nummer 1 hit. Dus ja, het was een soort lancering. 3, 2, 1, hop. Wel een lekker nummer. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat het gaat duren tot 12 uur. En ik heb heerlijke en heel herkenbare muziek voor je. Hey, van tot de Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Dus blijf bij me en dan hoor je al die prachtige klanken van onder andere Love and Alone Again or... Wees welkom. Wees welkom bij ZVL. to me, you know that I could be in love with all dit heb ik altijd het idee zo van... Handjes, gezellig. Disco, de Otto One prachtige deun uit de jaren tachtig. En Love, met Alone Again or Geweldig. Mooie herinneringen. Um, straks over een uh, kwartiertje. Een uh, reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op deze week. Vroeg aan uh, u, waar wilt u graag wandelen? Of waar is uw favoriete wandeling? Waar wandelt u graag? Ik weet niet of het vandaag een goed idee is. Misschien wel met een parasol bij of een paraplu en in een lommerrijke omgeving. Dat zou zomaar kunnen. Maar er komen mooie antwoorden op. Dus luister zo meteen over een kwartiertje hier bij ZVL. Slam got the money on deck and I'm so big, so heavy on deck uh, Game on, plenty on set back back bec, make the money upset uh, Biggie boys on deck And I've been so fly that I flex up X Slam got the money on deck Life so soft, won't set the fella Well I know, well I know that my hate let them man them shine mm -hmm. I tassie come, come make them money long Said so he come online. Ooh, my come camp on line We're uh, here for a long, long time But the man didn't play so long to sign The heat and it's fresh from time and the demand them Leave me alone So intense what they do, do, do So intense what they do, do, do it's fine Say it's fine it's what they do, do I miss And I believe what's on about? Ooga, Ooga, girl what's on I put the money on deck Rit so froze, I put ass on my neck oh. Say, wait, the party don't set Back, back, back, baby, pack your friends, so oh. Biggie boy Sunday deck on the way to the bank I'm a sign you a check uh, Say the euros not less so uh, Say the dollars not less so Baby come to my room and not dress so If you go eat food then you show my majesty I know play with my baby like Jesso Little boy your test boy on that net Oh na na It's yesterday making me go gang Every day you go higher You day pray for my fuck now you go dire So intense what they do do do So intense what they do do The girl that I love, she is gone, she is gone All of my life, I call yesterday The sticks and the speaks Zomaar drie nummers achter elkaar hier bij ZVL. Um, Peter Gabriel, Salisbury Hill uit 1991, maar ook uit 1977. Twee keer in hit geweest, kun je nagaan. Nou nu zitten er opeens een hele hoop jaren tussen. Um, verder Frenna uit de top 40 van vandaag. Je hoorde Zaza. En de Bee is natuurlijk in de Speaks and Specks. Een van hun eerste hits uit de jaren 60. Dus. Het is lekker rustig hier in de studio. Het is nu een beetje warm dat wel de airco staat aan. Dus in die zin is het ook wel goed te doen. En ik ben bang eigenlijk dat ik straks, als ik uh, na twaalf naar buiten ga, dan een soort hamer krijg in je gezicht. Zo'n uh, warme luchthamer. Hmm, daar zie ik nu al tegenop. Tropische temperaturen dus. Uit de Copacabana bijvoorbeeld. Van toen men Sound. Too many Je hoort hier duidelijk de handtekening van Prince in dit uh, prachtige nummer natuurlijk. Van Sheila E. En de St. Mark. En Sheila E. was drummer bij de band van uh, deze man. Dus wereldberoemd en maakt ook een paar prachtige hits. Verder hoorde je To Sound en Copacabana. Wie wil daar niet zijn? Nou ja, we willen daar de temperatuur ook behoorlijk uit de hand lopen. Dus voor je lol moet je daar ook niet meer zijn in de zomer. Goed. Tijd voor een reportage. Lijkt me leuk. Het is wetenschappelijk bewezen dat het ervaren van groene natuur de mens rust geeft. Je wordt er zen van. Het stressniveau daalt en er komen stofjes vrij welke een goed gevoel geven. Ja, dat staat hier. Alsof de natuur tegen u zegt, het is oké. Okay. Tip voor de baas, meer groen in de studio. Jeroen Vergent ging voor ons weer eens de straat op en vroeg deze keer aan u, waar maakte u uw wandeling? Waar maakt u graag een wandeling? Ah, waar maakt u graag een wandeling? Op het Vreeland. Waar maakt u graag een wandeling? U loopt nu hier op het winkelcentrum. Maar ja, waar maakt u... Zuidpolder. Um, voor een wandeling? Nou, niet specifiek voor een wandeling, meer gewoon uh, weg uit de drukte waar je dan toch in woont of de uh, situatie waarin je zit. Ik woon tegen de Zuidpolder aan hier. En uh, ik, bijna dagelijks uh, doe ik daar even een, uh, een gezondheidsrondje. Een gezondheidsrondje? Ja. U loopt nu met de fiets aan de hand, maar je gaat ook wel zonder fiets lopen dan? Soms wel, ja. Al naast die grote brug een klein eilandje zitten Ik hè? ben hier opgegroeid, ja. Ja. ja. Daar wonen wij heel dichtbij. Dus het is eigenlijk een, uh, een klein paradijsje waar je lekker kan ja. wandelen met je honden. en waar je naar de Schotse hooglanders kan kijken. En ik vind het een, een fijne, rustige. Plek. Ja. Dus het is heel bijzonder en, en dat alles ook lekker zo groen is en toegankelijk, ja. In een oase, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Daar boffen we de wel mee. Ja. Ja. Alleen de, de brug naar het eiland is, uh, was voorheen. Daar moest je echt veel verder voor lopen. Nu is het toegankelijker voor ons en kunnen wij vanuit onze wijk ook beter het eiland op. Dus heel veel mensen gaan daar fietsen, wandelen, hardlopen. Alles. Ja, heel overal toe. En waar gaat u dan heen? Gewoon in het centrum? Een klein rondje? Nee, niet in het centrum. Dat moet niet komen. Oh. <laughs> Waarom niet? Nee, gewoon in het dorp, joh. Ja, ja, ja. Ik werk veel thuis. En dan uh, is het goed om tussendoor eventjes uh, in mijn lunchpauze of voordat ik ga werken ja. of juist aan het einde van de dag even een, uh, een rondje te lopen. Ja. En bent u niet uit op natuur dan of zo, Groen? Nee. Niet, Dat maakt me niet uit. Nee. Dat kan van alles zijn. En uh, is dat een, een, een nodig? Ik bedoel, uh, wat scheelt het als je als gelopen hebt? Hoe voelt dat? Nou soms zit ik uh, bijvoorbeeld in mijn werk ergens tegenaan te hikken. Ik moet heel veel teksten schrijven, dus dan, uh, dan kom je er niet helemaal uit. En dan uh, leg je het weg en dan ga je eventjes uh, even Christen ja. neus halen. Ja. En uh, letterlijk doet dat ook wel wat met je mindset natuurlijk. Ja. Ja. Nou, gewoon al heen en weer. Ik, kom, ik heb al kon voor de radio. Even heen en weer lopen in huis en ga je zitten. Huppakee, weer inspiratie. Dat ja, is soms Even weglopen en uh, even iets anders doen. Ja. Of een praatje maken met iemand. Ja. En uh, ja, ik vind het heerlijk. Het is natuurlijk ook een prachtig uh, gebied. En uh, het is natuurlijk heel fijn dat ik zo uh, vanuit mijn straten uh, in vijf minuten ja, in de natuur sta. En iedere dag is er weer wat anders te zien en te horen. Ja, dat was waar. Ik kom oh, er ook graag. Ja. Gebeurt er nog iets onderweg? Ja, altijd. Ja, maar tijdens dat lopen bedoel ik. Ja, ook wel. Zie je ook wel eens wat. Uh, ja. Waar maak jij graag een wandeling? Oeh, de Veluwe. Ah. Dat vind ja. ik altijd wel heel mooi. Ja, ja dat is mooi. Nog, nog een voorkeur, want de Veluwe is best groot. Waar was ik laatst nou? Vlak bij Nunspeet was ik Ach, toen. En bij de, gewoon bij de heide, als de heide er is. Dan ga ik er graag heen. Ik zou met Nuns in Mouw ook zo toevallig. Echt? Wat ja? grappig. Dat ken ik nou toevallig wel. Ja, waar maak jij graag een wandeling? Mis van toepassing. Waar maak jij graag een wandeling? Uh, door het bos. Door het bos, op het strand. Gewoon dat soort natuurplek. Strand ook. Ja, ja, strand. En ga je dan echt bewust zo naar het strand om dan te wandelen? Bij toeval? Uh, ja, misschien gewoon met familie, vrienden of zo, weet je. Dus iets, alleen, zelf alleen niet uh, heel snel. En wat, wat brengt dat jou? Als je zeggen, een strandwandeling gemaakt, wat, wat voel je dan na de uh, Mentale rust. Gewoon uh, rust in je, in, je, in je hoofd. Denk je niet zo goed na over dingen. Dat je hiet dat je gewoon van de natuur, het uitzicht, de wind, de zon. Dat soort dingen. Juist. En uh, de gemeente, bestaat voor het grootste gedeelte uit het bos? Ja, klopt. Ja. Hoe vaak kom je er? Eén keer in het jaar sowieso. Ja. Wel bewust of per ongeluk? Uh, heel bewust. Vind ik altijd heel erg fijn om daarheen te gaan. Als je dan klaar bent, je hebt gelopen daar, hoe voelt dat? Gewoon lekker rustgevend, lekker ontspannen, daar een lekker boekje lezen. Ja, een boekje in het bos lezen. Ja, een boekje in het bos lezen, zeker. Doe is het heerlijk. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. See you. Sometimes I think it's a sin We're soort muziek word ik ontzettend vrolijk en ik hoop jij ook. Daarom uh, zitten we hier natuurlijk vastgeplakt, gekluisterd bij uh, ZVL, zoiets um, Over My Shoulder, Mike and the Mechanics en Gordon Lightfoot op speciaal verzoek van Jeroen Verrenten voor met Sundown. Um, er is van alles aan het. in de regio. Ja, er zijn allemaal wandelingen. Ik hoop wel dat het een beetje doorgaat met de warmte die vanmiddag wordt verwacht. Hoewel de temperaturen verschillen per website. Dat vind ik wel weer ontzettend opvallend. Het is even niet anders. Ja, nou ja, vooruit dan maar weer. Dus, en uh, in het centrum van de neus is het nu 22 graden. En mooi weer. En het is nog lekker rustig. Misschien wordt het wat drukker later op de dag. Je weet het niet. Goed, Dus ik ga door bij ZVL. Sommier en Multicolor. Wees welkom bij de show en blijf bij ons, blijf bij ZVO.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 maar naar mij niet ja ja ja ja zo zeggen hier in de studio blokhuizen weer met die oude meuk van jou nou het is toch gewoon gezellig jongens ja -adops. en bloem bloem jenka Komt eigenlijk uh, oorspronkelijk uit Denemarken. En zo'n met multicolor. Och, wat schiet de tijd op vandaag. En ik heb het zo lekker naar mijn zin. Hoewel, het is wel een beetje warmer aan het worden in de studio. Ondanks de airconditioning. Dus uh, um, we houden het hier wel vol. En mijn collega's straks ook hoor. Die gaan niet dansen. Dat zit er niet in. En zeker geen limbo. machtig. Dan een lekker hoor, van James Lloyd. We liggen hier in de deuk, natuurlijk, dat begrijp je wel, bij ZVL. Uh, bij deze van uh, Douwe Bob funny. En wat voor moois hoorde je ervoor. Oh ja, James Floyd en Limbo. La la la, gezellig. Ja, hier bij ZVL. Tijd voor de laatste plaats voor vandaag. En ja, duidelijk wordt dan waar wij van houden hier. De muziek, muziek, dag en nacht, 24 uur per dag, jouw ZVL. 60 leggen, last in music. Lekker toch? Aan het einde van deze aflevering alweer van de zondagmorgen van ZVL. Het zit erop voor me. Ik ga op huis aan, lekker in de tuin zitten en met een rosé-biertje. Waarvan zie je zeggen: wat is dat voor een bier? Nou, dat is gewoon hartstikke lekker, man. Ja, ze zegt een vrouwenbiertje. Nou, dan ben ik maar geëmancipeerd, laat ik het zo uitleggen. Um, ik wens je een mooie dag voor vandaag. Geniet van het zonnetje. En ik ben er volgende week zondag weer bij leven en welzijn. Rond een uur of tien. En dan neem ik weer lekkere muziek voor je mee. En een paar leuke onderwerpen om met je te bespreken. Dus blijf bij ons. Blijf bij ZVL. Want dan komen we elkaar weer gewoon vanzelf tegen. Tot sluit van de show. Love Unlimited Orchestra. Love's team. Mooie dag.